Anish Giri is opnieuw Nederlands kampioen schaken geworden. Door winst in de voorlaatste ronde is hij onbereikbaar geworden voor de andere spelers. Giri werd tijdens het titeltoernooi 17 jaar. Twee jaar geleden werd hij als 15-jarige de jongste Nederlands kampioen uit de geschiedenis. Bij de vrouwen werd zou King Peng ook al in de voorlaatste ronde kampioen. Haar dertiende nationale titel. Dan het weer. Vanavond klaart het verderop en wordt het ook in het noordoosten helder. Morgen zonnig met maxima in het binnenland rond 25 graden. Dit was het NOS journaal. AMB ah, Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam is er een vrachtwagen stilgevallen bij Soeterwouden dorp. Er staat 3 kilometer file en daarom is daar de rechterrijst ook dicht. A28 Groningen Assen bij Assen Noord 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 2 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Dan de N15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Brielen en Rozenburg is de weg nog steeds afgesloten. De verkeer kan er alleen maar langs via de Kallandbrug die daarnaast ligt. En dat komt allemaal door een ernstig ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Het dreigende arbeidsmarktekort treft ook uw organisatie. Als u nu geen maatregelen neemt, komt de continuïteit van uw bedrijf in gevaar.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 Het is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Het komt niet vaak voor dat een Nederlands boek... reeds voor verschijning aan het buitenland wordt verkocht. En al helemaal niet als het gaat om een debuut. En toch is dat wat gebeurde met Op Zee. Een roman over een zeezeiltocht van een vader met zijn dochter... die fantastisch verloopt, totdat er iets gebeurt dat hun leven totaal op zijn kop zet. Hier is Twan Heijmans. Uw presentator is Frank van der Linden. Twan, er was eens een man die ging surfen. Ja. En toen? Toen praktisch hij been. Bijna twee jaar geleden. Waar was het? Op het Markermeer. Het was eind september... Uh, het waaide hard. Het begon te regenen en het werd donker. En ik brak mijn been. En ik had iemand bij me die mee was surfen, gelukkig. Ja, Michiel Kruid. Uh, nou, nee, dit is een andere vriend van me die, oh, okay. die het gelukkig uh, het heeft gezien. En, uh, Want Kruid, die, die, die vertelde ons dit verhaal. Ja. Nou een collega ja, van ja, jou bij de Volkskrant. Ja, hij is een goede collega en uh, een nog betere schipper. Wij We zeiden <laughs> ja. samen heel veel. En, uh. en, en hij zei: ja, maar die ton is toen toch wel gewoon te ver gegaan. Um, ik weet niet of ik te ver ben gegaan. Het was wel op het, op het randje. Nou, Ik had het wel overleefd. Ik heb het later lang over na moeten denken, maar ik had het wel overleefd. Ik had iemand bij me die ook aan het surfen was. En als een soort uh, Godgeschenk kwam er ineens in de nacht een boot aanvaren. En Dat, been, me... Dat was helemaal door midden gebroken. Ja, dat was flink beschadigd. Ja. Dus ik kon weinig meer. En, en Kruijt die zei... Um, ja, als je die foto zag van die botbreuk... dan had dat bot ook een slagader kunnen raken. Ja. En dan zou uh, dan was dat, uh, dat hele debuut nooit meer hebben geschreven eigenlijk. Ja, dat klopt. En het gekke is, het was, uh, ik denk... twee kilometer van mijn huis af. Ik kon mijn huis bijna zien. Vanaf de plek waar ik lag. En toen dacht ik, nou ja... Het is maar het meer, weet je. Het is, een, uh, het is een plas waar je in ligt. En, uh, en jij woont op Eiburg en ja. uh, dat zag je daar dobberen. Ja, en uh, nou ja, achteraf ga je er allemaal uh, nadenken wat je nou fout hebt gedaan of niet. Of, uh, maar het is goed gekomen. Ik denk wel dat ik het gered had uh, als die boot niet was gekomen. Maar je beseft wel hoe, hoe link water is. Het hoeft niet eens de zee te zijn en het hoeft niet eens echt te stormen. Hè. Maar een klein ongelukje... En, ja. Dat kan gebeuren. Maar het zit wel helemaal in elkaar en er zit heel mooi titanium in. En ik ren weer als een. Uh... En surf je nog wel eens? Nee, durf ik niet meer. Nee, ik heb mijn surfplank nog liggen, maar uh, ik durf gewoon niet meer het water op. Nee. Nee. Ik, ik vraag erna, omdat je onmiddellijk merkt dat uh, in de manier waarop jij dit verslaat. iets buitengewoon nuchters hangt. Ja. Dat ben ik niet altijd, hoor, moet ik zeggen. Nou, Na afloop van de operatie. Heel vaak de, toch wel. Ja, nou ja, dat moet je ook wel. Ja, God, dat soort ongelukken gebeuren. En mij was nog nooit iets overkomen. Met dingen die ik. Maar heb ook gedaan. als jij in, in pak en beet Libië rondloopt. Dan valt collega's op dat jij een bijna exacte blik hebt. Er zijn dan even geen emoties. Nee. Nee, dat moet ook. Hè. In Libië was het na die crash van die uh, Afrika-vlucht. Uh, ja, dan moet je een stukje tikken. Dus de enige waar ik dan aan denk is: uh, wat, A, wat voor stukje ga ik tikken? B, hoe krijg ik het in Amsterdam? Nee, schakelt de... de zaak verder uit. Ja. Maar je zei het even tussen neus en lippen door. Maar na de operatie. Ja. Wat dan? En de, dan komt de emotie ja. Ik had dat in Libië trouwens ook wel gehoord toen ik thuis was. Want de, dat was een hele rare situatie. En journalisten mochten daar ineens in dat vliegtuig lopen. Hè? Dat lag daar over twee kilometer in brokstukken langs de landingsbaan. En uh, ja, daar loop je dan ineens tussen uh, echt in, in het ongeluk. En dat was heel merkwaardig. En je denkt eerst denk je nou, als journalist, dit is een heel mooi moment, hè? Want ik kan, kan hier iets mee, ik kan dit opschrijven. Ik kan het. Opmerken dat het, hoe bizar het is dat, uh, dat die autoriteiten dat toelaten, dat je daar zomaar tussendoor mag lopen. Nou, je zag al die stoelen liggen en dagboeken, zag je liggen, kindertekeningen. Nou ja, als het dan voorbij is en je bent weer thuis, dan uh, komt het wel even terug. Ja. Ja. En, en je kunt er wat mee, ook dat signaleer je. Want dat, dat, dat gebroken been, dat komt eigenlijk op de een of andere manier terug in jouw uh, Roman de op Zee waar. Ja. Nou ja, de hoofdpersoon uh, is een zeiler en die uh, raakt op een gegeven moment te water. En uh, in een penibele omstandigheid. Nou ja, en dat gevoel, zeg maar, hoe dat is om in dat water te liggen... Uh, dat herinnerde jij je nog wel bij ja, het schrijven? dat stukje schrijven <laughs> dat kost me geen enkele moeite <laughs> om het op te schrijven. Ja, Wat dat voor dat gevoel was dat, was. dat dan? Um, nou, ik had geen pijn. Dat, dat is het. Uh, ik had, was ook niet in paniek. Dat is heel gek. Het alsof alles uitschakelt. Uh, ik was wel heel erg aan het nadenken. Hoe kom ik terug? En dan vink je alles af in je hoofd. Hè? Uh, kan ik nog surfen? Nee. Kan ik nog mezelf een plank halen? Uh, nee, lukt niet. Uh, raak ik snel onderkoeld? Ja, nou, dat ga je allemaal. Uh, dus wat moet ik doen? Uh, schreeuwen. Zorgen dat die vriend van me die best ver weg was, uh, ziet dat ik daar lig. En als een boot komt, nou ja, dat heb je allemaal... Uh, nou is het fascinerende dat die man die in op zee in zee raakt... Ja. veel meer in paniek is. Ja, maar hij is ook niet ik. Het is een hele andere man. Het is echt, toen ik begon met schrijven had ik nog wel eens een neiging... om hem uh, een beetje op mezelf te projecteren. En hij is om van je weg. Ja, heel snel. Dat vond ik, en dat vond ik ontzettend leuk, want... het. Uh, het gevaar is dat je echt een beetje autobiografisch gaat, uh, gaat schrijven. En dat gold ook voor me. Want ik heb ook een dochter van uh, in die leeftijd. Hè, want een meisje in het boek. Maar die twee, dat werden hele andere mensen. Op een gegeven moment had ik echt het idee dat ik naar een toneelstuk zat te kijken. Of een theaterstuk. En dat zat te beschrijven. Dus, uh, Terwijl, uh, maar corrigeer me als ik het verkeerd hmm. heb. Uh, jij volgens Intimi in eerste instantie uh, regelmatig Silke, de naam van je dochter... gebruikte ja. voor Maria, uh, die nu in het boek tegenover... Ja, ja dit, in het begin maakte ik dat foutje wel eens, ja. Dus dat, dat zat nog zo... Gewoon mijn... al tikkend. Ja, en dan wilde ik Maria tikken en dan stond er Silke. Dat is een paar keer gebeurd, ja. En dat, maar ja, dat, dat verdwijnt dan heel snel. En dat, dat heet uh, ja. literatuur, dat heet fantasie, dat heet verbeelding. Ja, ja, en dat vond ik heel leuk, want ik ben natuurlijk altijd... Kijk, als journalist hou je altijd vast aan de werkelijkheid. En dit was voor het eerst dat ik dit deed. Dat je echt iets opschrijft wat niet is gebeurd. Dus ik was heel erg bang dat ik me ook echt heel lang vast zou houden... nog aan de dingen die ik kende en die ik... en dat doe je natuurlijk ook voor een deel. Maar... Het was wel mooi toen het op, af, op afstand kwam te staan. Toen ging het pas echt uh, leven van Spindel, mezelf. Ja. Goed, um, in kunststof op Radio 1 van de NTR... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media... gaan we ook praten over uh, meereizen met Irakezen die worden uitgezet. Nou, dat heb je ook gedaan. Hè? Ja. Um, en over de columns die je wijt aan het wonen in de Vinexwijk. En dat is zo langzamerhand, mag je wel zeggen, een, een literair genre aan het worden. Boeken over wonen in een Phoenix-wijk. Ja. Uh, voor al uw reacties. En, en als het gaat om de tegeltwan, waar, waarop jij aan het eind van de uitzending een mooie tekst mag noteren, zou ik wel voelen voor het citaat: Wie met een kind reist, moet sterker zijn dan zichzelf. Dat is een hele dubbele manier aan gedacht. <laughs> Goed. En die staat niet in jouw boek? Nee. Terwijl? Ik heb hem wel een keer opgeschreven, ja. ja weet je ja, nog waar? In een reisreportage over de Sahara in Marokko. En, en hoe kwam je daar? Um, ik wilde een verhaal maken. Ik ben een paar jaar, dat moet ik eerst vertellen, chef geweest van de reisredactie van de Volkskrant. Ja, wat een rotfunctie zeg. Echt, uh, moet je weer op pad. Heerlijk, ja. heerlijke functie. Ja. Um, en dan zit je heel veel achter je computer mensen weg te sturen over de hele wereld. Maar je, af en toe ga je zelf ook op reis. En ik wilde een verhaal maken over reizen met een klein kind. Dat leek me heel interessant. Uh, en mijn dochter wilde heel graag naar de woestijn. Ze dus was toen zes. Um, dus dat heb ik gedaan. We ben met haar naar Marokko gereisd. Uh, woestijn in. En was echt fantastisch. En Omdat daarin, het, he, in die reportage, troffen ja. wij dat zinnetje aan. Ja. Wie met een kind reist, moet sterker zijn dan zichzelf. Wat bedoel je ermee? Nou ja, kijk, als je zelf... Ik heb best veel gereisd en dan ben je... Uh, nou, dat doe je op een bepaalde manier. Je bent altijd, je bent altijd wel scherp. En je let heel erg op wat er gebeurt en waar je, waar je heen moet. En, uh, maar als je een kind bij je hebt, dan is dat tien keer zo sterk. Dus je hebt echt een soort adelaarsblik de hele tijd. Hè? Van er mag niks met haar gebeuren. Dat zij, zij is één en twee en drie, tot en met tien, en dan komt de rest. En uh, nou ja, die, die, die emotie, zeg maar, die heb ik daarin geprobeerd te vangen. Ja, ja. Goed, um, we gaan uh, eerst heel even praten over, over jouw werk als algemeen verslaggever, als columnist bij, bij de Volkskranten, waar je vanaf 1995 zit. Ja. Uh, en eerst op de Binnenlandredactie, toen verslaggeving, chef geweest van beide redacties, later dus chef reisredactie, zoals je al zei. En nu weer algemeen verslaggever, zo dwarrel je over de redactie van zo'n dagblad heen. Ja. Um, je gaat de ene keer op bezoek in Siberië bij, bij Henk de Velde, hè, de ja. solozeiler. En de andere keer sta je bij het Wildersproces. Niet vooraan, maar wel naast Hero Brinkman. Om feintjes te noteren dat hij die tranen wegpinkt, hè. Ja. Naar, naar de Vrijspraak. Zit er een, een, een rode draad in, in, in wat je beschrijft en hoe je dat beschrijft? Nou, als ik er één kan bedenken, dan is, dan is het eigenlijk dat laatste wat je zegt. Ik sta altijd liever een beetje achteraf. Dus, uh... Ik ben niet zo'n journalist die heel erg vooraan zit om de laatste quotejes uh, te noteren. En dan bij zo'n wildes proces, hè, dan, als hij naar buiten komt, dan stormt iedereen erop af. Een grote haag van, uh, van journalisten. Mm. Ja, en dat, dat, ja, ik denk al, wat moet ik daarmee? Hè? En, uh, ik, ik ben er ook niet goed in. Er zijn mensen die zijn heel scherp. En die kunnen dan. Ook scherpe net... ellebogen ook. Nou, dat ook, ja. Want ik moet al die camera's ontwijken. Maar ja, ik heb ook wel eens zoiets gehad met. Uh, Jan-Peter Balkenende, ook op zo'n bijeenkomst. En dit, toen keek hij me zo aan en ik, ik keek hem aan en dacht... nou moet ik een hele scherpe vraag stellen. <lacht> hij kwam niet. Er is gewoon niks te wat. Het is altijd heb. nog de Mart Smeets-vraag. Wat, gaat, ja, er door wat er heen? gaat er doorheen? Ja. Ja. Nou, nou ja, wat, wat ik aardig vind om te doen... Is, is gewoon net een paar stapjes verder te gaan staan... en, ja. en, en, en even rond te kijken. In en goed te kijken, valt uh, mij op. Heel goed kijken. Ja, ja, of goed kijken. Maar de, de, ik vind het gewoon leuk om, uh, om, te, om, om te kijken. Ook bij zo'n wildersprocessen. Dat kun je heel uh, uh, technisch verslaan. Mm -hmm. Van wat er allemaal precies aan de hand is. Maar, ja, ik vind het dan wel leuk om eens een uurtje naar zo'n rechter te gaan kijken en hoe die dat doet. En, hoe die, uh, en dan weet ik dat zo'n man vroeger onderwijzer is geweest. En dan denk ik van, nou. Ah, Didactische kant ervan. Ja, ja, dat vind ik dan heerlijk. Hé, hey, Twan, en wat zie je als, als een hoogtepunt in je journalistieke werk? Wat is een, een verhaal waar je gewoon met regelrechte trots op durft terug te kijken? Tja. Ik ben altijd geneigd om... Een Vlijmscherpe primeurs uh, gaan doen bij het trekken van primeurs. Dat hij een week later. Ja, voor waar, waar het over ging. Dat is waar, dames. Ja, ja. ja, precies. Nou, er zijn wel een paar reis. Ik denk dat het dan toch uh, reisverhalen zijn. En. Um, ik, heb wel een verhaal, ja, ik heb een verhaal gemaakt over uh, uh, Minnaartscha. Dat is een dorpje in uh, Friesland. Daar was ik achteraf wel, wel trots op. Dat, dat, ging, dat, was, dat ging over een man die was doodgevonden in een huis. En die, uh, in dat huis woonden ook zijn broers en zussen nog. Nou ja, dat is dan zo'n nieuwtje wat je zo hoort langskomen. En ik, dat zat maar in mijn kop. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga, Ik wil gewoon echt weten wat daar nou is gebeurd. Want ik vind het zo'n raar verhaal. Hoe kan die man dat daar vier jaar gelegen? Ja, op zolder, toch? Ja? ja, nou, de eerste verdieping hmm. is een kamer. Ja. En dan met zijn broers en zussen. Dus ik wilde gewoon weten hoe dat zat. En dat, dat lukte me maar niet. Want ik kwam daar gewoon niet doorheen. Ik wist wel dat er, er was iets. En ze waren... Uh, er was iets met religie. en Het uh, nou ja, hele dorp wist het al jaren. En, en, en dat het een beetje een raar gezin was. En uiteindelijk is het me wel gelukt om mensen uh, te spreken... die daar heel dicht op zaten. Nou wil ik het weten ook. Waarom lag die man daar op de eerste etage? Nou, het, het, was, het was een religieus ding. Een streng... Religieuze uh, gezin. wat altijd onder de hoede van een hele dominante vader had gestaan. en die had min of meer zijn eigen geloof uitgevonden. En. Uh, uh, nou, daar hoorde bij dat als iemand uh, doodging. dan. Uh, nou ja, dat, wat, dan was die bij, uh, bij God. Dan blijf je En dan je was vanav. het goed. Ja. En dan deed hij er verder niet meer toe. Dus, uh, het is. En, en, en wat is er iets waar je je voor moet schamen. dat stuk had je gewoon niet mogen schrijven. En je weet het. Um, nou, er zijn, er zijn stukken waar ik wel over twijfel. Uh, het zijn echt twee. Eentje, eentje is, dat is al een tijd geleden. Dat was een primeurtje. <laughs> en dat ging over een, een man die, um, die was penningmeester bij een, uh, bij een uh, organisatie voor minderheden. En die had gefraudeerd. En die had flink gefraudeerd. Het ging echt over tonnen. En ik, ik was erachter gekomen wie dat was en waarom hij dat had gedaan. En dat, dat, dat zijn advocaat mij ook. Uh, Keurig allemaal verteld uiteindelijk. Ja. Dus dat heb ik opgeschreven. En uh, de, dat stond op een zaterdag in de krant. En op een maandag was de rechtszaak. En toen kwam die man niet opdagen. Uh, omdat hij zichzelf uh, van het leven had beroofd. En dat vond ik zo verschrikkelijk. Want ik, het voelde echt alsof ik dat had gedaan. Maar omdat ik dat stuk had geschreven, dat ik hem. Over het, het laatste had zetje had gegeven en daar heb ik echt jaren last van gehad en nog, en nog wel eens terwijl ik het rationeel helemaal kan wegberedeneren van nou ja god die man kwam voor de rechter daar was allemaal, daar was allemaal pers in die zaal um, dat, was, ja, dat, he, dat was toch wel uitgekomen um, en maar toch, toch vond ik het echt heeft een lange stond zijn naam in jouw stuk? Um, weet je ook niet eens meer precies weet dat snap ik wel dat snap ik wel. Ik weet niet eens meer of ik. Sen, of ik uh, ik ja. denk het niet. Eerlijk gezegd, want het is niet beleid van de krant. Het is, het is iets wat je liever niet terugleest, lijkt me. Ik heb stuk. het nooit meer teruggegeven lezen. Nee. En het tweede nee. verhaal? Um, nou ja, of een fout nou, stuk. Als we het nou toch over het Wilders-proces hadden. Ik had het laatste stukje hè, bij die vrijspraak van Wilders. Had ik had dat opgeschreven dat, dat Wilders eigenlijk op alle fronten had gewonnen. Dus hij was vrijgesproken. Maar hij had ook eigenlijk de show uh, gewonnen. Hoe moet je dat zeggen? De show gekregen die, die hij uh, graag had gewild. En ik had een beetje filijn opgeschreven... dat uh, de, de juridische overwinning was te danken aan uh, het Openbaar Ministerie. En de, de, de show kringel. was te danken aan, uh, aan zijn raadsman, Bram Moscovich. Ja, en het werkte wel gek, want ik leverde het in... en ik dacht al van, nou, ah, hey, dat zinnetje. Dus ik, denk, ik ga vanavond nog even naar dat zinnetje kijken... want ik vond het net iets... Uh, maar goed, er kwam er niet meer van. En de volgende dag hing uh, Moscovici aan de lijn. Ah, nee. <laughs> ja. Waarin over, God, bij het nooit. klein kan zijn. <laughs> nou ja, nee, nee. hij was, was wel grappig. Want hij zei, ik ben een boek aan het schrijven. en uh, Dat gaat onder meer daarover. Over wat mensen over mij schrijven. En u komt nog aan de beurt. Nou, uh, hey, uh, zo ging ik denk. Hij was eigenlijk heel vriendelijk. En uh, van ja, ik wil echt wel weten wat zo'n man nou drijft om dit op te schrijven. Echt waar? Dat vroeg je open? Ja. Dat is wel mooi. Nou, dat vond ik ook. En toen heb ik, dacht ik, nou, en toen heb ik heel open gezegd: van ja, meneer Moskevits, ik ben het eigenlijk wel een beetje met je eens. Want ik vind het. Uh, ik was net iets te kort het bocht. Ik wilde iets uitleggen en ik heb het net. Dus uh, schuilt een voor je uh, journalist in Bram? He? Ik ben benieuwd naar zijn boek. Ja. Um, en dan, dan zijn er de columns die je hebt. Hè, over dat wonen in, in, in een finex wijk. Columns over kleine konijntjes, over doe het zelfzaak, dominee in de wijk, verjaardagsfeestjes, de straatcoach. Krakers in de nieuwbouwwijk af. Hè. Dat soort mooie ja. onderwerpen. En ja, de Phoenixwijk, waar we eerlijk zijn, mensen, dat is de hel. Nou, een Phoenixwijk is een, uh, een fantasieloze. Uh, ja, een omgeving, fantasieloos. Met uh, goedkoop getrokken huizen, blokken. Met van die kleine tuintjes. In alles is precies. Alles is gewoon uh -huh. heel precies. Het is net alsof je in een gevangenis zit. En dat je af en toe even mag luchten. Buiten en zo. En iedereen daar die heeft het ogenschijnlijk heel goed. Schone schijn. En ik dacht hè. Want, uh, waar ik vandaan kom. Marokkaans. Uh -huh. Hindustanen hebben dat probleem ook. Turken ook. Alle logotonen. En nu dus ook de Nederlanders. Uh, dat ze willen laten zien hoe goed ze het hebben. Dus allemaal in de schulden, weet je wel, in auto's, uh, uh, nieuw interieur, weet ik veel. Allemaal en dat soort dingen. En, om, ja, ik, ik, uh, en er is enorme, uh, hoe zeg je dat, isolement, vereenzaming. En, en, en iedereen is uh, hartstikke gestrest met kinderen en, en sleur en... en en met buren. En, met bu en het en-burengeluid. Ja. Dat, dat geboor de hele tijd. Ik word helemaal gek van het geboor. Ja, Schrijfster Naima Elbezas. Die uh, het zo vreselijk vindt. Uh, ja. De Vienekswijk. Dat ze onlangs een gebroken nek uh, werkt. Aan deel 2 van een uh, okay. boek uh, daarover. En jij bent die buurman. Die ja, is Ja, dat boren is ook heel... Rotwerk is het. <laughs> het. Van wat doe je daar in godsnaam? Dat is ja. de vraag ja. in die ja. Finex-wijk. Ja. Nou, ik, ik vind het eigenlijk... Ik vind het er heerlijk wonen. <laughs> ja, want? Het is allemaal lekker georganiseerd. Ja, het is <laughs> en, strak, hè? Ja. Nou ja, het is waarom ik ermee begonnen ben met die stukjes. Ik woon er nou uh, ruim zeven jaar. Samen met... Elsa. ja. En mijn kinderen. Ja, haar Stam, en zij is kinder- en jeugdpsychiater. Ja. Juist. En um, nou ja, toen ik daar kwam, was, het, was er gewoon niks. Hè. Het was een, uh, was een uh, woestijn. Erg ja. er een woestijn. Op ja. opgespoten, stuk opgespoten land. En dat vond ik ontzettend leuk. Want ja, ik had gewoon uh, de, de, uitzicht over het water. En het was heel. Alles was nieuw. We hadden een, een, een supermarktje in een tent. En dat was het enige. En, en, en een frietzaak. En uh, als je dan zo iets wilde hebben, dus dan, dan reed je langs die tent... en dan gooi je een briefje van doe mij uh, koffie of zo. En dan stond het s'middags voor je klaar. Ja. Dat was... Toen was dat nog leuk, begrijp ik. Ja, nou, dat was, daar, daar begon het eigenlijk mee. En, en vervolgens uh, zit je daar met al mensen op een kluitje... die allemaal net als jij uit de stad zijn gegaan... omdat ze opeens kinderen kregen. Tot een verrassing. En een uh, wat groter huis nodig hadden. En dat was een ontzettend leuke tijd... Met hele leuke mensen. Maar om je ik heen. fiets daar elke zondag overheen. Ja. Tussen 11 en 12, met ja. mijn geliefde, om te trainen voor de fietsvakantie. Kijk. Tegen de wind in, over Heiberg. Ja. En dan fietsen we daar heel snel weer vandaan. Ja. Kun je daar een voorstelling? Ja, dat maken? kan. Want het is zeg maar, als je het als buitenstaande bekijkt, is het eigenlijk wat Nijmaar uh, zegt allemaal strak. En het is heel stenig. En dat. Dat ergt me ook wel, hoor. Dat het maar het is wel heerlijk. Als je columns uh, moet schrijven, natuurlijk. Ja dat, is ja, dat is wel prettig. Maar het lukt het luk me uh, niet om me echt daar nou zo van te balen... dat ik daar een column over schrijf. Ik vind het, nou ja, dat nu vooral in de zomer... dan uh, komt er wat groen tussendoor. Dan ja. is het goed te doen. Ja. Maar goed, je gaat, gaat toch wel, neem ik aan... als je straks uh, de wisselcolumn gaat overnemen in de volkskrant uh, columns wijden hieraan. Nog meer columns wijden hieraan. Aan de, aan de Phoenix Ja, toch? Nou, die, ja, die gaan even... Ik ga dat twee weken doen, inderdaad. Charles uh, Citalsing vervangen. Tot mijn grote schrik. Ja, die afwisselend uh, met Bert, uh, uh, die ja. column schrijft. Ja. Uh, nou, dat moet over, uh, over nieuws gaan. Okay. Dus, uh, en dat vind je niet heel veel de in de tweede achter ja. het nieuws. Ja. Laten wij spreken over je uh, roman-debuut op ja. zee. Um, dat is uh, vorige week verschenen. Het uh, gaat over een vader die zijn zevenjarige dochter... Maria meeneemt op een zeiltocht in twee dagen van Noord-Denemarken naar Nederland, en de rest van de wereld is weg. Die ligt achter de horizon. En meer dan ooit zijn zij samen. En zoals al in de inleiding gezegd is, op een gegeven moment staat hun leven totaal op hun kop. Ik stel voor dat je ons even laat meegenieten van een fragment uit ja. op zee ben jou keurig uit het boek gescheurd. Gescheurd. Ja, de Fritz oh, ja? dacht... ook, hè? Ja? Als je hem in een trein ziet zitten op weg naar daarna, dan scheurt hij gewoon zo die pagina's uit een roman. Die gaan de prullenbak in een. Het ja, is mooi. Vlak voor daarna heeft, uh, heeft hij alleen nog de kaft. Ja. ja. Uh, dit, dit, dit stukje komt uit het begin van het boek. De eerste avond van onze zeiltocht op zee stond Maria ineens in de kajuitopening. Een schim. Ze zei: Ik kan niet slapen. Alles piept en kraakt. Ik zei. Dat heb ik ook altijd, de eerste nacht op zee. Mag ik bij jou blijven? Morgen, ga eerst maar slapen. Het is belangrijk dat je slaapt op zee. Maar dan moet je eerst dat dode mens daar weghalen. Dat ding daar, dat er hangt. Dat er hangt, dat is eng. Ik zal hem weghangen. Ik tilde het overlevingspak van de haak en hing het weg. Ik bracht Maria terug naar het veronder. Stopte haar onder de dekens en zong liedjes die ik ook zong toen ze baby was. Ze viel in slaap. Die nacht is ze nog één keer wakker geworden, de tweede nacht niet meer. Maria is een stevig kind. Ik heb haar niet vaak angsten gezien. In elk geval kent ze geen volwassen angst die kan knellen om je hoofd. Kinderangst is anders. Die is eenvoudig te verjagen. Als een lamp die je aan- en uitknipt. Je zingt een liedje. Of je verzint een verhaal. Dan moet ze lachen en dan slaapt ze in. Echt bang word je later pas. Nu slaapt ze en moet ik me verzetten tegen mijn eigen angst. Ik moet rustig blijven. Als ik zelf rustig ben, is Maria rustig. Zo werkt het bij kinderen. Ik klim de kajuit uit, pak het roer... en kijk naar de zee en naar de nacht. De lijsteenwolken zakken naar beneden. Het is geen mooi gezicht. De wolken lijken me soldaten die zichzelf in stelling brengen. Het gaat straks stormen. Ik weet het zeker nu. Ik moet haar zeilpak klaarleggen... voor als ze wakker wordt en uit het vooronder klimt. Ik moet haar uitleggen dat het laatste stuk naar huis wat lastig wordt, een beetje hobbelig. De boot zal schuin gaan hangen, ze zal zich moeten vasthouden. Ze zal het wel begrijpen, ze zal vragen of ze zeeziek wordt. Het is koud buiten, ik kijk naar de lucht, ik moet een beslissing nemen. Doorvaren kan gevaarlijk zijn. De storm kan me op een van de zandbanken sleuren... die hier overal om me heen liggen, onzichtbaar als slapende walvissen. Ik pak de zeekaart en kijk naar de ondieptes, de geulen, de banken... het eiland dat niet ver meer is... Er staan veel wrakken op de kaart getekend. Ik wil naar huis. Ik kan Hagar niet langer laten wachten. Ze zal bezorgd zijn en haar dochter missen. Misschien missen ze mij ook wel. Het is lang geleden dat ik zo naar Hagar heb verlangd. Ik moet vermoeid zijn, maar ik voel er niks van. Twee nachten zonder slaap hebben me een helderheid bezorgd... die ik niet vertrouwen kan. Ik voel me te goed. Ik ben te sterk. Het gaat te gemakkelijk. Ik zie alles, maar ik zie alles door een raam van bekrast plexiglas... Ik voel alles, ik herinner me alles. Thuis ben ik nooit goed geweest in vooruitdenken. Hier doe ik niet anders. Mobiele telefoon in de oven. Logboek klaarleggen, beslissen. Het is schaken op zee. En met Maria aan boord vaart er een groot offer mee. Dankjewel, Twan Heijmans. Um, we hadden het over een eerdere reis. Een, een echte reis die je hebt gemaakt met je dochter van zes uh, door de Sahara, uh, Ja. Marokko. Klopt het dat die reis eigenlijk het beginpunt is van, van de roman... ironisch genoeg, op zee gaat? Ja, het klopt. Het, het, ik was met, met uh, Silke daar in die uh, gigantisch mooie rode zandduinen. Het zegt, die woestijn is verschrikkelijk mooi. En ik liep met haar aan uh, het begin van de avond... en wordt het licht heel mooi, worden die duinen nog roder. Dat is, uh, en ze had zo'n wit uh, fladderjurkje aan. Dat is helemaal als in een film, eigenlijk. En we waren met z'n tweeën, uh, dat hotel lag aan die zandduinen. Dus nou, dan je, loop je daar in. Mm -hmm. En ineens ben je dan helemaal omringd door die, door die woestijn, door die uh, zandduinen, En Silke, die begon te rennen en die rende dus naar, de volgen, naar het volgende duin al. Maar zodra ze daar overheen was, zag ik haar niet meer. En dat, dat gevoel, zeg maar, dat is me heel lang bijgebleven. Dat is echt zo'n uh, ijskoud, voelde ik me eventjes... Uh, ik wist natuurlijk dat ze daar was, dus ik ben achter haar aangerend. Ik heb gevraagd of ze alsjeblieft dan niet meer dan twee meter van me wilde ja. wijken. Um, maar jij houdt dat, dat al ja. toen ze jonger was? Gewoon ook al in de buurt ja. waar je toen nog woonde? Ja, ik heb... het, Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer... Uh, ze was toen net geboren, of twee weken oud of zo. En dan ga je de eerste keer met een baby naar buiten. en Zo'n baby is het, totaal nieuw. Dat... dat het is iets wat je nog nooit hebt uh, meegemaakt. En daar ben je helemaal vol van. En, ja. en wij wonen toen nog in, uh, in Amsterdam in, uh, in uh, de Rivierenbuurt. Wat relatief druk is. Uh, maar niet heel erg druk. Dus ik liep naar buiten met in, in de wandelwagen. En uh, ik, ik voelde me zo'n... Uh, ik had, kreeg zo het gevoel dat ik haar tegen alles op de hele wereld moest beschermen. Ik weet er echt uh, bijna agressief van. Dat is, ja, het is echt... Oh, Achter Ja, ik zag dat, een je, dan rijdt zo'n uh, taxichauffeur zo net iets dicht langs. En ik had echt zo van... Keel, keel. Uh, ik ben een heel uh, vreedzaam persoon. Ik heel ja. rustig. Maar al, ik zag opeens alle, al het slechte van de wereld op haar afkomen. Ja. Nou, hey, en hoe, hoe ben je begonnen te schrijven aan dit boek? Uh, nou ja, ik had dat verhaal al lang in mijn hoofd. En uh, die overgang naar de zee was ook al een keer gemaakt. Van woestijn naar zee. En um, vorig jaar was ik met mijn uh, vriend Michiel uh, aan het zeilen. Van Delfcel naar Göteborg. Op zijn boot. En het was eigenlijk na een dag. Was het eigenlijk die wind was weg. En het was heel rustig. En uh, uh, toen dacht ik, nou ja, ik ga het maar doen. Ik zit nou al zo lang uh, aan boord. daarmee in mijn hoofd. Ja. Ja. Dus het was ook. We waren denk ik bij SBR of zo, langs de Deense kust. Ja. En uh, uh, nou, ik heb mijn laptop gepakt en uh, doorgeschreven tot die leeg was. Ja, dus de laptop mee, hè? dat ja. betekent toch dat het journalistieke systeem functional. altijd. kolompje schrijven onderweg. kolompje ja, schrijven, <laughs> onderweg, natuurlijk. Even die, die, die zee, dat, dat, dat rare grijze ding Noordzee, wat is dat voor zee? Het is inderdaad een, hele rare, een raar grijs ding. Daar zeg je het eigenlijk heel goed mee. Het is, de Noordzee is... Omdat die zo raar ingeklemd ligt tussen allerlei stukken land. Een onvoorspelbare zee. Hij ligt ook op een hoogte waar het weer heel snel kan veranderen. Dus je kunt, het, je kunt een heel mooi weer hebben met perfecte wind van achter. En dat kan twee uur later helemaal zijn veranderd. Ja. Het is ook best wel een saaie zee, eigenlijk. Uh, totdat? Ja, totdat het echt gaat waaien. <laughs> of, dat je, totdat je een, of totdat je een uh, bruinvis ziet of zo. Maar het is, het is niet zo, weet je. Ik hoor die verhalen over de oceaan altijd. Van dat er de vliegende vissen over je dek uh, springen en zo. Maar Noordzee is eigenlijk heel saai. Ja, je hebt een paar boortorens en windmolens. Het is ook niet heel mooi blauw of zo. Is, is uh, pakweg uh, de maas of de waal uh, ruiger? Um, nee, die zijn niet ruiger. Wat zijn ze dan? Um, die zijn wel mooier, want je hebt daar. Uh, ik heb heel veel op de Maas gezeild. Uh, de, nou, je hebt daar altijd die prachtige bomen die ernaast staan en het mooie Hollandse landschap. En echt, als je echt op de Noordzee zie je vaak niks anders dan de Noordzee. En Je bent bij de zevenkennertjes geboren op je tiende, hè? Als, als zeiler eigenlijk. Ja. Ja. Daar, ben ik, daar heb ik het geleerd. Maar een rivier ja. kan ook linkersoep zijn. Ja, nee, ja dat is waar. Ja, we gingen als, als uh, kleine zevenkennetjes uh, En dan vaar je van die stalen bootjes zonder motor en zo. Uh, en we gingen dan in de zomer altijd naar, uh, naar Overijssel... En dan moesten we de Waal over. En de Waal is wel echt een linker rivier. Omdat je natuurlijk heel veel. Je hebt daar veel stroming en veel scheepvaart. Het zog van die boten. Ja. ja, en die gaan loeihard. Uh, nou ja, en dan, dan liep Typisch ons... iets uh, wat je je kinderen nu zo aanhoudt. Nee, hadden. dat zouden ze absoluut niet meer mogen. Wat ik toen gedaan heb, dat zou ze echt niet meer mogen. Nee, je ging dan gewoon een sleepje vragen, zoals het heet. Ja, en, oh, wat is dat, uh, een sleepje vragen? Nou ja, dan, dan, uh, dan ging je heel dicht langs een groot binnenvaartschip. Maar niet te dicht, want daar werd je naartoe gezogen. En dan zo zwaaien met een grote lijn. Dat is het teken dat je een sleep wil. Ja. En als dan zo'n schipper naar buiten kwam, uh, moest je die gooien en dan. Dat Heel stevig vasthouden en dan schoot je over de rivier weg. Ja. Ja. Een hey, en, en tweede inspirator, uh, inspiratiebron voor op zee uh, moet zijn geweest... het verhaal van Donald Crowhurst. Ja. Wat voor figuur was dat? Donald Crowhurst is een uh, Engelsman... die in 1968 meedeed aan de eerste uh, solozeilrace non-stop rond de wereld. Dat was daarvoor nog niet gedaan, zo'n wedstrijd. Dat was echt een groot spektakel. En wat was hij goed? Hè? Hij, hij was aan de winnende hand. Hij ging snel. Hij ging heel snel. Hij had de katamaran, Dus een boot met twee rompen. En dat was in die tijd echt uh, heel nieuw. De man was niet bij te houden. Nee, nee. En uh, dat bleef zo. Hè. Zijn concurrenten, die, uh, die joegen achter hem aan. Eén is daardoor nog bijna helemaal verongelukt. Ja, want jezus, die kouwers, die had hij, uh, de turbo uh, erop. Ja, hij, hij ging iedereen... De krant stonden er vol van... Uh, hoe die man, hè, die eigenlijk een onbekende was in het zeilerswereldje. Ook dat nog. Hij, maakte, hij, was, hij de, maakte dingen van elektronica. En uh, op een gegeven moment was hij weg. Dus was hij van de radar af. In die tijd had je nog geen uh, goede scheepselektronica. zoals je dat nu hebt. Dus, dus uh, nu kun je zo'n wedstrijd helemaal volgen op internet. Maar het, hij gaf steeds door: ik ben daar. Ik ben daar. Hij was te snel gegaan. Hij was te snel voorzien. Ja, ja, niemand begrepen tot ze zijn boot terugvonden voor de kust van Brazilië. En uh, daar lagen twee logboeken. Het ene logboek was uh, van zijn wedstrijd zoals hij die volgens iedereen had gezeild. Dus hij, had, uh, hij was keurig rond de kaap gegaan. <lacht> uh, en was op weg naar Engeland om daar uh, ja. het prijsgeld in ontvangst te nemen. En het andere logboek stond het echte verhaal: ja. namelijk dat hij ongeveer voor de kust van Brazilië is gaan uh, rondjes varen. En geen meter uh, verder en meer. En geen meter uh, verder kwam. Ze boot uh, lekte aan alle kanten. Hij is zelfs aan land geweest om een gat te repareren. Uh, uh, alles ging mis. Zo man. Maar hij had het heel slim bedacht. Want hij dacht, als ik nou hier blijf rondjes draaien bij Brazilië... en ik reken het een beetje goed uit... dan kom ik toch nog als eerste Behalve aan. Natuurlijk. En hoe, hoe duikt hij, of in welke <coughs> vertaling duikt hij nou op in, op zee? Nou ja, die, die, die man die is uiteindelijk van... Waarschijnlijk van boord gestapt, dat weten we niet zeker. Maar uh, hij is, uh, in zijn, uit zijn logboek blijkt dat hij gewoon helemaal krankzinnig is geworden. En, en hij is eigenlijk een van de voorbeelden van wat, van wat de zee met een zeiler kan doen. En ja. zeker met een solozeiler. Ah, dat, uh, dat, dat, dat vind je ook terug in op zee. Hè? Die vader ja. die met Maria over die baren dobbert. Die, ik ga natuurlijk niet de belangrijkste details weggeven. En zeker niet de afloop, maar uh, die. <lacht> krijgt het nogal met zichzelf te stellen. Laten we het chic uitdrukken. Flash in the pen. Het gaat er niet goed tussen de oren. Er is nog een laatste inspiratiebron die ik even wil aanboren. Moby Dick. Dat boek, dat toen het werd gepubliceerd, werd ontvangen als totaal waardeloos. Alle recensenten vonden het bagger. En inmiddels staat het al 100 jaar of zo in de top 10 van de allerbeste boeken ooit verschenen. Wat heb jij met Moby Dick? Het is zo'n mooi boek. Het is een. Uh, ik heb het eerst in het Engels gelezen en, en uh, later in de Nederlandse vertaling van Barbara van der Pol. En dit is zo'n uh, zo rijk boek. Dat is die, die Walvisvader, op zoek naar de witte ja. Walvis. Ja. Het gaat dus eigenlijk over een, een, een, een hoofdpersoon, die heet Ismaël. Die gaat aan boord van de walvisvader, zeg maar, ja, en, uh, half. 19e eeuw in de tijd dat walvisvaart nog heel groot was en ook heel nodig hè, want die, al die, die olie die werd gebruikt voor de straatlantaarns noem maar op. En hij beschrijft, hij komt aan boord bij een schip en uh, die dat heeft een, uh, een kapitein uh, die maar één ding wil namelijk de grote witte walvis Moby Dick vermoorden. Daar komt het eigenlijk op neer, want die heeft ooit zijn been ja. afgehapt en die kapitein heet ook Agap. Dat is ook zo. Nou, we zullen ook, ook, ook de geheimen van dat boek niet helemaal weggeven. Maar die, die sfeer van Moby Dick vind je terug. En uh, de hoofdpersoon uh, in Op die heeft zijn boot ook Ismaël genoemd. Ja. Wat, wat zou je nou, als het gaat over de moraal van dat verhaal. Hè, zelf in eerste instantie willen opmerken over Op Zee? Wat is de kern van jouw vertelling? Ja, voor mij. Maar ik merk nu dat veel, veel mensen daar weer andere dingen in lezen. Maar uh, voor mij is eigenlijk het einde het belangrijkste. Eigenlijk dat je als je... Uh, hij, hij komt terug. Ik, ik moet proberen om de kloen niet nee, te verklappen. Dat zijn nee. een zonde um, Maar het gaat er uiteindelijk wel over dat hij... Uh, dat hij aan zijn vrouw en zijn dochter heel veel te danken heeft. Um, en dat is, voor mij is dat het... Uh, uh, waar het in het boek over gaat. Ja, het gaat ja. misschien wel over, over de mogelijkheid om je, om je vrijheidsdrift te volgen. Ja. En, en anderen die dat lang niet altijd zo vreselijk zien zitten... jou toch in staat stellen om dat te doen. Ja. Ondanks alle pijn die ze er zelf ook voor ja. kunnen, ja. kunnen hebben. Ja. Maar het gaat ook over het verschil tussen vaders en moeders. Ik citeer, ja. het is onmogelijk als vader te begrijpen... hoeveel een moeder hecht aan haar dochter. Moeders denken anders dan vaders als het om kinderen gaat... Hagar heeft zich van jongs af aan ten doel gesteld moeder te worden. Zij heeft haar meisjespoppen bewaard voor Maria, haar dochter. Dat is het moedergeheim. Eerst krijg je poppen van je eigen moeder. Dan wil je zelf poppen. Dan wil je kinderen. En die kinderen krijgen ook weer poppen. En kinderen met poppen. Zo reigen de generaties zich aan elkaar. Mooi stukje. Mannen begrijpen dat niet? Nou ja, of ze vinden het vervelend, <lacht> misschien begrijpen ze het dat wel. Wat maar... met die poppen? Ja, ja. Nou ja, ik denk dat dat wel redelijk universeel is. Met uh, um, er wordt ook altijd gezegd dat mannen niks met baby's hebben, zeg maar. Die vinden kinderen pas interessant als ze tien zijn. Want dan kunnen ze ermee gaan uh, voetballen of uh, ja, ja. zeilen of wat dan ook. Um, maar ja, ja ik vind dat wel... Uh, dat is wel zo. Maar in hoeverre herken je nou in de tegenwerping van... van uh, van jouw hoofdpersoon, hè? Die, die Hagar, die moeder... die zegt op een gegeven moment... je moet zo'n kind zien als half blind, half doof. Ja. En dan zegt hij, dat is niet alleen zo bij kinderen. Dat is bij mijzelf ook zo. Iedereen is half blind en half doof. Ja. Dat geldt voor alle mensen. Ja. Zelfs al denken ze van niet. Ja, de moeder heeft gelijk. Ja? Ik ja. denk dat hij gelijk heeft. Ja, heel <laughs> goed. Nee, ik denk, ik denk dat dat... Maar misschien komt uh, dat omdat ik geen vader ben. Dat zou, ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Nou goed, hij heeft in die zin wel gelijk dat iedereen, natuurlijk, in zekere zin half blind is. Hè? Zo, kun je, zo kun je het zien. Uh, maar een kind is wel een kind en uh, uh, dat is wat anders dan een volwassene. Dus kinderen denken anders, doen anders, reageren anders. Uh, ze zijn op een andere manier half blind. Ja, dan ze dan zijn ook zijn. volledig afhankelijk van jou als uh, vader of als moeder. En, uh, nou ja, dat vind ik wel, dat, dat moet je nooit vergeten. Nee. Ja. In hoeverre vind je nou dat die man in dat boek faalt als vader? Iemand zei tegen hem, het gaat ook over het falen van, van die vader eigenlijk. Ja, hij, ja, hij faalt behoorlijk. Ja. Want? Nou, hij denkt dat hij alles onder controle heeft. En dat heeft hij niet. En dat is een... Uh, dat is een uh, hij faalt ook als zeiler. En als, uh, als schipper, ja, noem maar op. Hij maakt echt enorme fouten. Lees ons nog eens een stukje voor, als het goed is. Heb je het al... ja. <hulling> dit is uh, halverwege halverwege het boek ze is weg, het is onmogelijk dat ze weg is ik ben de hele nacht wakker gebleven ik heb alle boeien gezien, alle schepen ik was helderder dan ooit mijn gedachten waren gestroomlijnd twee nachten zonder slaap is goed te doen dat heb ik vaker gedaan, ik ben nog nooit zo scherp geweest onderweg, ik ben nog steeds scherp dat komt door Maria wie een kind bij zich heeft is scherp als een adelaar ben ik de hele nacht wakker gebleven? Alles wat van belang was, heb ik opgeschreven in het logboek. Elk uur heb ik verslag gedaan van mijn reis, onze reis, zoals het hoort. Het logboek ligt vochtig voor me in de kuip. Ik kijk erin en lees de tijden na. Eén uur, twee uur, drie uur, vijf uur. Ik lees het nog eens na. Er is een gat. Waar is vier uur gebleven? Waarom heb ik daar niets opgeschreven? Mijn lichaam begint te gloeien. Mijn aderen vullen zich met vloeibaar lood. Eerst in mijn hoofd, dan in mijn hart en dan in mijn handen. Daar is de paniek. Eerst is er de paniek en daarna wordt alles overzichtelijk. In nood schakelt alles uit wat onbelangrijk is. Zo werkt een lichaam en zo werkt de geest kennelijk ook. Ineens zie ik mezelf aan het roer staan van bovenaf. Alsof ik in de mast hang. Alsof ik zelf niet meer bij het verhaal hoor. Ik zie de boot drijven op de Noordzee. Ik zie mezelf denken, machinaal. Een man versteend achter het roer. Ik begin te praten, shit, rustig blijven, nadenken. Dan geef ik mezelf opdrachten hardop, de motor aan, positie bepalen. De boot heeft een navigatieapparaat dat precies aangeeft waar we zijn. 53 graden, 26 minuten noorderbreedte, 5 graden, 10 minuten oosterlengte. Er zit een rode knop op, de noodknop, de MOB-knop, de man-overboord-knop. De knop die je nooit wilt gebruiken. Ik druk de rode knop in zodat ik weet op welke plek ik ontdekte dat mijn dochter was verdwenen. Het is geen handige plek, ingeklemd tussen de Schelling en de doorgaande scheepvaartroute. De snelweg waar tankers en containerschepen in kolonnen varen. Het is niet handig. Het is een heel klein bootje, zo op de zee. En mijn wereld is zo klein geworden als een kleine bootje. Kut. Overduidelijk duidelijk gesproken. Met de K. <laughs> Toen eh, man. Um, citaat uit Op Zee, jouw debut Um, geschreven in, in de vrije tijd naast uh, je redacteurschap voor de Volkskrant. Um, de liefde van een ouder voor een kind is soms ondraaglijk. Of niet? Bij mij niet. Het is niet, nee, het is zeker niet ondraaglijk. Ik heb er meer lol van dan, uh, dan dat het zwaar zou zijn. Ja. Wat maakt het voor de man in op zee eigenlijk wel ondraaglijk? Denk je? Um, omdat hij weet, hè, uh, hij heeft haar mee aan boord genomen. Uh, dus die, die, die hele verantwoordelijkheid ligt op zijn uh, schouders. Um, en hij houdt zo, eigenlijk moet je zeggen, hij houdt zo veel van haar dat hij haar aan boord wil hebben. En tegelijk uh, maakt hij het daarmee uh, zijn eigen levensstuk. Dat is denk ik de ondraaglijkheid van zijn liefde voor haar. Nou. Ja. Ik, ik wil even met je doorpraten over dat werk voor de Volkskrant. Um, je bent, zoals eerder gememoreerd... op een gegeven moment in het Libië geweest van vlak na die crash. Ja. Waar zoveel Nederlanders bij om het leven zijn gekomen. Ja. En daar was een jongetje, daar was een kind. Ja. En er waren ouders van dat kind, maar die waren dood. Ja. Um, jij bent niet... Op zoek gaan naar dat kind. Nee. En dat vind ik intrigerend. Zeker in het licht van op zee. He, ja. Waar het ontzettend gaat over ouders en kind. en, en liefde. En, want jij moet de emoties van die familie hebben doorgrond. Ja. En wa, wat gaf de doorslag voor jou om niet op zoek te gaan naar dat enige overlevende kind? Dat de familieleden. die daar ook waren op een gegeven moment. dat die zeiden: wij willen dat niet. En dat vond ik uh, zo zwaarwegend. Dan houdt het op. En uh, uh, ik vond ook dat er waren uh, 70 doden. He, dus daar was al uh, de ramp was al groot genoeg. Als je dat dan gaat inzoomen, uh, nou ja, hij was dan natuurlijk wel de hoop, hè, of nog iets van een sprankje. Uh, ik vond het gewoon eigenlijk niet gepast. Nee, well, dat dat voelde niet lekker. Wat vond je ervan dat de, vo dat de, dat de volkskrant? Uh, een concurrent had, ja. ochtendkrant toch, telegraaf, ja. ja. die dat wel deed. Dat vond ik ook niet gepast. volgens mij vond niemand dat gepast, hè? want zij hebben dus hem uiteindelijk aan de telefoon gekregen, ook. Geïnterviewd dus aan de Geïnterviewd en, nou ja, niemand weet nou hoe dat precies is gegaan, maar uh, uh, waarschijnlijk heeft uh, wat zij zeggen bij de is van, nou, uh, wij hebben die dokter gebeld, die arts. Uh, die voor dit jongetje zorgde. En die gaf opeens de telefoon aan, aan uh, dat jongetje. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke, moeilijke afweging. Maar wat me daaraan stoorde was dat ze het zo gingen uitvinden. Hoe, Opening uh, voor op pagina. Ja, echt zo'n scoop. En dus zo van, wij, kijk eens wat wij hebben. En, uh, ik kan me voorstellen dat als, als je aan de telefoon hangt met die arts... want daar in Libië gaat het wat anders dan in Nederland. Er lopen artsen en die, die, zijn, die klopten zich op de borsten... Hè, van, kijk eens wat hoe wij... We hebben iemand gered. Dus die had daar ook belang bij om daarover te praten en om die jongen nou, euh, aan, de, aan de telefoon te laten komen. Mm. Um, maar dan ga je dat niet zo uit, hè, als je dat dan doet, dan ga je dat niet zo opschrijven en zo um, uh, met tromgeroffel uh, ja. aankondigen. Dat vond ik niet. Uh, dan gaat het over je, over je krant en niet meer over die jongen. En waar ging jouw verhaal over in, in Libië? Um, nou, het was een beetje moeilijk werken. Want we zaten allemaal in één hotel. Die, we hadden geen visum. Ik kreeg ook geen stempels in het paspoort. Dat was een beetje een Maar jij je hebt toestand. jezelf min of meer aan boord van dat vliegtuig geschreeuwd, toch? Nou, geschreeuwd... Gestampvoet. Nou ja, ik, ben naar, naar ik had een ticket en ik ben naar Schiphol gegaan. En ja, een visum krijgen voor Libië is, was, was toen al heel lastig. En uh, ik had wel daar een mannetje gevonden die me telefonisch had toegezegd... we regelen het wel, hè? kom maar... Maar ja, op Schiphol wilden ze me niet uh, daarheen, daarheen uh, laten Z gaan. Zonder visum in je paspoort. Ja, precies, ja. want ze hebben dat beleid. wat anders ja. Dan moet je weer terug en dat is allemaal gedoe. Maar ik stond daar met, met uh, Stijn Hustings van het AD... en met uh, Ruimond Ruting, de uh, fotograaf van de Volkskrant. Ja, en ik, was zo, ik wilde daar zo graag heen. Je was zo kwaad. Ik was <lacht> ja, best wel kwaad. En op een gegeven moment heb ik, ik weet niet of ik geschreeuwd, heb. maar ik heb wel gezegd, nou, hè, deze luchtvaartmaatschappij... Um, probeert niet te verhinderen dat de Nederlandse pers, lekker groter worden, en de ja, Nederlandse ja, ja. Persen, dat die uh, verslag kan doen van een vliegtuigramp. En uh, nou, dat werkte dus uiteindelijk. Heeft de KLM weer toch uh, toegelaten? Uh, zaten in het En mocht de business class gaan zitten. Dat Kijk. vond ik ook wel heel chic. En, en, en, en, en nogmaals, wat voor verhaal heb je toen uiteindelijk? Nou ja, toen we kwamen dus aan. Uh, en uh, tot mijn grote verbazing stond ik een paar uur later in dat, in dat uh, wrak. Nou, dat, dat was het eerste verhaal. De volgende dag kon, mocht het hotel niet uit. Uh, dat was dus heel erg lastig. We konden eigenlijk weinig doen. Ja, kon, in het hotel is dan wel zo'n crisisteam en die mensen van die, die, die lichamen bekijken. Nou, daar kun je dus verhalen over maken. En de dag later ben ik samen met Stijn van de AD uh, via een achterdeurtje dat hotel uitgeglipt. En, want wij dachten: ja, dan moet hier toch ergens die luchtvaartmaatschappij zitten in een groot, glimmend, uh, protserig kantoor. Uh, dus hebben we gezocht en hebben we tijd aan gedaan. Toen kwamen we op een heel klein agenebisch gangetje terecht... waar dan een meneer in pak zat. En wij zeiden, ja, wij zoeken uh, de baas van Afrikia. Dat is de, die luchtmaatschappij. Waar de toestel van was die was ja. neergeklapt. Ja, dat was neergeklapt. En die man zei, uh, ja, dat ben ik. En we zeiden, ja, we zijn journalisten. Nou, hartstikke goed. Uh, want niemand heeft mij nog wat gevraagd. Uh, will jullie thee? En ik heb, oh ja, ik heb over drie kwartier de begrafenis van de Derde Piloot, dat is mijn beste vriend. Um, maar ik, ik wil wel met jullie praten. Uh, dus dat. Ja, als je dan buiten staat, dan. Uiteindelijk hebben we, uh, volgens mij, veel langer, anderhalf uur of zo bij hem gezeten. Ja, en dat vind ik nou. Dat, ja, dat zijn wel leuke dingen. Als dat Voor leuk een verslaggever is dat uh, kaartje. Toch. Om ja. dat te... En eh, moeders, vaders, kinderen, dat wil wat. Want eh, een tijdje geleden ben je dus naar Bagdad gegaan. Heel kort was dat, eh, althans, je aanwezigheid ja. daar. Ja. Wat voor verhaal betrof het? Nou, ik kreeg de mogelijkheid om mee te vliegen met een, uh, met een vlucht voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een uitzetvlucht heet dat dan. Uh, ik heb in het verleden heel veel over asielzaken geschreven. Uh, ik had me voorgenomen dat niet meer te doen. Ik denk, nou ja, dat, dat, hè, dat is nu klaar. Maar uh, die mogelijkheid was heel goed. En ik kon me daar, daarvoor zelfs ook, ook een week of drie... echt onderdompelen in die, uh, in die uitzettingswereld. Wat een hele bijzondere wereld is. Ik mocht overal bij zijn. Uh, training, training van, van de, de Marseille Cessie. Uh, ja, ja. ja, en... Uh, uh, dat was heel indrukwekkend. En ook de laatste gesprekken die die Irakezen ja. hier in Nederland voerden. Ja, vertrekgesprekken. Heb je, uh, nou, dat is allemaal heel onwerkelijk. Want het gaat dus echt om, zeg maar, uh, mensen zijn andere mensen uit het land aan het zetten. <lacht> Daar komt het op neer. En, vertrekgesprekken noemen wij dat. Ja, en dat doen ze heel, moet ik zeggen, met heel veel uh, uh, aandacht voor die mensen die weg moeten, maar ze moeten wel weg. Het dus, was een gezin, uh, met... Ja, nou in dit geval werd een aantal gezinnen dat maakt het uh, zo bijzonder mm -hmm. uh, met kleine kinderen nou ja die, uh, die gaan dan 's ochtends heel vroeg op Rotterdam Airport uh, uh, worden ze uit een uh, cellen gehaald waar ze in een detentiecentrum zitten uh, en gaan dan één voor één het vliegtuig in nou daar kon ik bij zijn kon er naast staan ja dat is dat is gewoon uh, enorm indrukwekkend uh, maar ook echt een buitenkans om dat op te kunnen schrijven. En wat mij opviel was ook daar weer he, die, die, die blik, bijna tot op de millimeter. In dit geval moet ik misschien zeggen meter. Die, die kinderen komen met hun ouders aan in Baghdad. En wat neem jij dan waar? Nou ja, toen ze uit het vliegtuig stapten. Um... Dat is eigenlijk een heel raar moment. Want je denkt. Het is een heel emotionele dag geweest. Of eigenlijk 24 uur. Want je bent. Ja. Uh, dat begint. S ochtends heel vroeg. Nou, de, dat, dat begint heel emotioneel. En mensen die schreeuwen. En uh, uh, roepen naar Allah. Als ze de vliegtuigtrap op gaan. En die kinderen huilen. En die worden gefouilleerd. Ja. Ik heb nog nooit gezien dat iemand een kind fouilleert. Daar begon het al mee. Ja. En, en ook was, bij die aankomst bleef jij focussen op die kinderen. Ja. Dus jij, ja. jouw blik gaat naar die kinderen, ja, wil je? Ja, iedere keer. Ja. Ja. ja, dat zou kunnen, ja. Dat valt me op in je verhaal. Ja. Ja, ja, dat zou kunnen. En op dat in op zich geval... is het ook een heel logisch debuut, op ja. Ja. nou Ja, dus zo, je, zo heb ik het nu nog niet bekeken. Maar het zou wel... Uh, dat trikt me wel, ja. En ik vind het ook, weet je, die, die ook... Dat was in zo'n detentiecentrum en daar wordt zo'n kind gefouilleerd... door een mari die het ook allemaal goed bedoelt, hè. Maar die wel met, met, in zo'n uniform, met... met moet van de baas? Uh, nou ja, dat ook niet, want ze kiezen er ook wel voor. Om, en, en, en ze willen het heel graag heel humaan doen, zoals ze dat dan zeggen. Uh -huh. Maar het, het kind is zo kwetsbaar en uh, kan er zo niks aan doen. Dat kan het kind er nou aan doen dat, die hier, uh, dat zijn ouders hier naartoe zijn gekomen... en uh, hier kinderen hebben gekregen? De kans en, dat dat kind een hè? handgranaat mee aan boord neemt... is ook betrekkelijk gering. Ja, maar dat, nou ja, dat is nou geen handgranaat, maar... Het was wel eens gebeurd dat er iets anders mee werd gesmokkeld. Dus de, maar het, het is zo... Ja, god. Het kind kan er gewoon niks aan doen. Die, die zit ook maar in een verhaal waar hij niet uh, had hoeven zitten. Hè? Hij nee. had ook gewoon net als mijn kinderen... Uh, op een school kunnen zitten. Wat is erger, Twan. <laughs> hey, nog even een vraag die binnengekomen is via uh, de mail uh, van Erik Baars. Wil je Twan vragen of hij er nog wel eens op uittrekt met zijn vouwwagen? ja. Ik heb net besloten om uh, dit jaar weer met de vouwwagen op uit te trekken. Ook alweer zoiets avontuurlijks vanaf de Finexwijk. Ja. ja. Waar Goed, gaan we he? naartoe? Um, ik denk dat we naar Zuid-Tirol gaan. Naar Zuid-Tirol? <lacht> Twan, wij hebben het hier, hè? technici, regie, interviewer, toch moeilijk, moeilijk mee, lieve <lacht> ja. man. <lacht> ja. ja. Nou ja, wat had, je, wat had ik met ze de Everest moeten gaan beklimmen? Kneul eten. Met, uh, met, uh, met de kinderen. Ja, nee, ja, jemig. Uh, kijk, een vouwwagen is, iets, is een geweldige uitvinding. Ik heb ook een, een echte Alpenkreuzer. Ga weg, ja. En, een, en ja. je hebt vroeger ook een kipcaravan gehad, mag ik hopen? Nee, maar ik denk dat dat wel ooit komt. <laughs> Man, ja. hey, Ella Stamme, jouw echt, ex exgenoten, exgenoten moet je mij horen. Ja, echt natuurlijk. We hopen het niet. Nee, die, die zei, hij is eigenlijk alweer aan een nieuw boek beginnen. Aan het beginnen. Hij, hij, hij schrijft in feite al. Ja, in mijn hoofd. Ja. Ja. Maar dat wist ik ook steeds weer. Dus uh, ik ben wel... Nou ja. Ik heb altijd plannen. Maar, Misschien ja. doe je nog een leuk onderwerp op in Zuid-Tirol. Ja, wie ja. weet. Maar, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Waar, waar, ik waar, weet het waar? niet. In, en, ik heb een paar ideeën. En een ervan heeft te maken met... Um, het, um, de bizarre eilandenarchipel Spitsbergen. Waar ik uh, één keer ben geweest. Tot mijn grote vreugde. En dat heeft me zo gegrepen. Die, uh, dat is zo'n raar stukje wereld, in alle opzichten. Daar wil ik nog een keer wat mee doen. Fijn deze laat ook, lijkt mij. Ja. Als locatie. Ja. Goed. Schrijf jij op wat er op jou tegenkomt te staan. aan het eind van deze kunst Ik meld ja. nog even dat er twee dingen straks te horen is na acht uur. Um, men presenteert met recht van spreken. elke maand, in, uh, elke maandag in juli en augustus. Uh, Margriet Rijntjes met ervaren vakmensen. van gedachten aan het wisselen. over de wijze lessen die ze hebben opgedaan in hun bestaan. En vanavond is de gast Bram van der Vlucht. Acteur, hij is al 50 jaar in het vak actief. Twan uh, Heijmans, uh, wat wordt dat op die tegel? Ben bijna klaar. Er staat. Gelukkig staat er altijd iemand op de kader. Ah, mooi. Twan Heijmans, hey. En je volgend verhaal in de Volkskrant? Uh, een interview, maar ik kan nog even niet zeggen met wie. Wordt het een nice scoop? Nee. Maar nou, blijft tussen ons, joh. Het wordt zeg gewoon maar. een mooi interview. Dominique Weesie. En waarom? Omdat ik enorm benieuwd naar die man ben. Gaan al, kraken. Al, al, al jaren. <laughs> Dankjewel. Ja. Dankjewel, Twan Heijmans. Dit was Kunststof. Dank meneer Heijmans. Dit was aflevering 2306. Morgen ontvangen wij muzikus, arrangeur en componist Thijs van Otterlo. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof.